In het Friese dorp Bozem mogen alle geëvacueerde bewoners in de loop van de dag weer naar huis. Ze moesten donderdagavond en gisterochtend hun woning verlaten vanwege asbestgevaar. Bij een brand in een autoloods was donderdag asbest vrijgekomen. Uit voorzorg werd besloten om de woningen in de buurt te ontruimen. Honderd mensen moesten hun huis uit. Onderzoek heeft volgens de gemeente uitgewezen dat er in de woningen in Bozem geen asbestdeeltjes zijn gevonden. In enkele straten is dat wel het geval.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 Morgen afwisselend zon en stapelwolken voor dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter Deby en Dibertje Blok. Nog niet eens. 2,5 minuut over negen en we zijn al bij u terug. Welkom bij de nieuwsshow. Tot tien uur hebben we de volgende onderwerpen. 25 jaar ecoducten gaan we het over hebben. En de achtergrond van de brute aanslag op het meisje Malala in Pakistan. Dan komt cabaretier Irene van der Aard over haar liefde voor een boer... En we gaan het hebben over de vredesbesprekingen... tussen guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse regering. Kortom, voor elk wat wilst. dus. Maar we beginnen met een ondergeschoven kindje. Ja. Alleen een groene economie kan ons redden... uit de huidige financieel-economische crisis. Dat schrijven wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties... deze week in een open brief aan de onderhandelaars... Diederik Samson en Mark Rutte. Een bedrijf dat niet actief aan duurzaamheid werkt, heeft over tien jaar geen bestaansrecht meer. Zo zeggen onder meer Sligo, Royal Haskoning en PostNL. Nederland kan zelfs de groene wereldleider worden, zo voorspelt Jan Rotmans, hoogleraar Transitiemanagement voor management for aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. En een van de initiatiefnemers ook van deze brief, die onder meer in het Financieel Dagblad verscheen. Ja, transitiemanagement, ik zei het al, u wilt verandering, welke? Nou, eigenlijk van de samenleving. Uh, omdat we toch op een uh, ja, onduurzame wijze bezig zijn. En uh, ik heb ook in mijn laatste boek in het oog van de orkaan geschreven... dat uh, we moeten echt fundamenteel moeten veranderen. Eigenlijk in drie dingen. De manier uh, zeg maar waarop we ons organiseren. De manier waarop wij denken. En de manier waarop we dingen uitvoeren in de praktijk. Ja. Uh, dat kost het... nogal wat tijd. Ja, maar u heeft dat, dat, dat blijkbaar uh, goed beargumenteerd. Want u heeft nogal wat bedrijven achter u gekregen. Hoe heeft u dat gedaan? 130. Wat is de belangrijkste reden dat ze meegingen? Nou, het was wel een spannend spel, want uh, kijk, voor die bedrijven is het gewoon big business. Kijk, vroeger was de, de groene economie iets ja, om de wereld te redden. En dat is het natuurlijk steeds nog wel een beetje, maar het gaat nu vooral ook over veel geld verdienen. En je moet het omdraaien. als je het niet doet, dan lig je eruit. Dus het was eigenlijk heel makkelijk om die bedrijven achter ons uh, te scharen... We wilden eigenlijk ook nog een aantal grote bedrijven achter ons schaden, Maar er kwam een soortgelijke brief van de hand van VNO-NCW. En die concurreerde eigenlijk met die van ons. Want zij vonden dat wij iets te ver gingen. Maar waren... zij zitten ook wel in die richting van duurzaamheid, groene economie. Het rare is dat het eigenlijk tijdens de verkiezingen daar amper over gegaan is. Hè? Alsof het helemaal niet leeft op dit moment. Ja, maar dat is het vreemde. Het leeft dus wel hè, bij bedrijven. Het leeft bij echt een paar miljoen Nederlanders. Maar de politiek heeft dat nog onvoldoende door. En de media, ja die scheren er ook altijd langs. Uh, althans, in de meeste gevallen. Dus het raar is dat je eigenlijk verschillende werelden krijgt. De echte duurzaamheidswereld. Ja en de politiek en de mediawereld die daar eigenlijk nauwelijks aandacht voor hebben. Maar maakt het uit, heb je ze nodig? Als die grote bedrijven toch allemaal die richting op gaan, wat kan je die politiek dan schelen? Uh, nou ja, kijk, we hebben. De, de, ik beschrijf ook in mijn boek er is een, een samenleving van onderop aan het ontstaan. Van mensen die het gewoon zelf gaan doen. In hun eigen woon- en werk- en leefomgeving. Alleen, ja, ons hele stelsel, met name de wetten en de regels, die wijzen eigenlijk nog niet de groene kant op. Maar dus waar, je hebt de politiek waar, waar heeft nog u het steeds nodig. Wat, wat geeft Nu eens nou een voorbeeld van? Nou, ik, ik noem maar wat. Je, je hebt tegenwoordig, als je uh, zonnepanelen wil, dat ja. is heel goedkoop. Uh, je kan tien zonnepanelen kopen voor een pakweg 4000 euro. Ja. Het rendement daarop is twee, drie keer zo hoog als dat je die 4000 euro op de bank zet. Dus dat levert je echt geld op. Alleen stel je voor, je hebt wel eens, als je zonnepanelen hebt, je hebt een flink aantal, energie over. En dat wil je bijvoorbeeld aan je buurman verkopen. Hè? Of aan wat dan ook in de omgeving. Maar dat mag niet volgens de wet. Want dan moet je daar belasting over betalen. Energiebelasting. Want in de wet is het de bedoeling dat energie op grote schaal wordt opgewekt door grote bedrijven. En dat dat wordt gedistribueerd. Dat het op kleine schaal gebeurt is eigenlijk niet de bedoeling volgens de wet. Dus die wet, die moet worden aangepast. He, wij noemen dat de salderingsregel. Nou, dat is twee jaar geleden al in de Kamer besproken. Toen heeft het het net niet gehaald. 76 tegen 74 voor. Maar eigenlijk is dat weer zo'n wegwijzer... die de verkeerde kant op staat. Die staat de zwarte kant op en niet de groene kant. Maar nou, zo staan een aantal van die wegwijzers nog verkeerd. En de politiek moet die zo snel mogelijk omzetten. Daar pleiten wij dus ook voor in dit debat. Maar, maar noemt u nou eens iets waarvan u zegt... God, dat is nou een concrete invulling... zonder dat uh, hele boterzachte sausje, hè? wat u natuurlijk vaak verweten wordt van, ja joh, die zelfkazende type is daar ergens, uh, hup, ga je gang maar, en uh, als je ons er maar niet meer lastig van. Die vat... zonnepanelen waren niet concreet genoeg. Nou, die vond ik wel heel ik. erg concreet. Die en, zijn en, ook en, concreet en, genoeg. En niet boterzacht. Nee, en, nee, nee, dat is waar, ben maar ik toevaar... zelf niet hoor. Nee, nee, maar luister, kijk, u zegt, uh, op hetzelfde moment zegt u, dat dit kost 4000 euro, dat was zo, totdat de subsidie op was, en die subsidie was al een drie maanden op, dus toen uh, stopten nee, het nee, voor mensen. Nee, nee, nee, nee, dat is echt niet waar. Kijk, dit, dit zijn gewoon zonnepanelen zonder subsidie. Oh. Die halen we gewoon uit China. U haalt het zelf. Geen, ja, natuurlijk. Maar daar komt geen subsidie aan te pas. Sterker nog, de politiek heeft dus een subsidieregeling ingevoerd... eerder dit jaar. En die wordt door de meeste mensen genegeerd. De hele zonne-energiemarkt zit daar helemaal niet meer op te wachten. Kijk, tien jaar geleden moest je het subsidiëren. Maar nu niet meer. Er mensen kopen het gewoon voor. zelf. Ja, er is laatst onderzocht dat uh, 80% van de mensen wil zonnepanelen. Dus... Er, er, er ligt een, een en markt in de hele, hele wereld. Nou, Veel mensen weten niet precies hoe dat werkt. Hè. Ze weten niet precies waar ze ze moeten aanschaffen. Er is maar nog dat maakt u toch een Nee, Wij zijn heel actief, ook via internet. Hè. We hebben twee jaar geleden een project gestart. Wij willen zon, En er kwamen tienduizenden mensen op af. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is alleen dat uh, de politiek heeft... nog een aantal van die wetten en regels die ze moeten veranderen. Kijk, ik noem een ander voorbeeld. Stel je voor, je bouwt een kolencentrale. En, en de schade die dat veroorzaakt, die betaalt niemand. En daarom moeten we eigenlijk een kolenbelasting invoeren. Want ja, die dingen zijn vervuilend. Daar gaan mensen aan dood. Er worden mensen ziek van. Uh, maar als je de kolen daarvoor wil invoeren... betaal je daar geen belasting op. Maar als ik een barbecue organiseer en ik doe dat met kolen... dan betaal ik daar wel belasting op bij een supermarkt. Kijk, dat zijn rare dingen. U, u bedoelt ja. er gewoon de btw of zo? Wat, ja, wat maar, u dat, nou? dat, maar dat kan toch helemaal niet? Ik bedoel, dat, dat, dus... <laughs> Als ik op grote schaal vervuil, dan mag ik dat belastingvrij doen. Ah. En op kleine schaal moet ik daar wel uh, belasting ja, maar, over doen. 21 procent misschien uh, wel inmiddels. Maar eh, wa waarom uh, is dat zo lastig politiek gezien? Waarom krijg je daar geen meerderheid voor? Het zijn toch hele duidelijke, ik vind het redelijk concrete verhalen. Uh, het moet een zijn om de politiek hiervoor mee te krijgen? Want het levert ons allemaal toch op uiteindelijk? Ja, maar dat is ook een beetje beeldvorming. Beeldvorming van duurzaamheid is duurder. Of het is iets uh, softs. Ik heb het net nog uh, gehoord. Het mm. is echt absolute flauwekul. flauwe curl. Duurzaamheid komt in het hart van de economie. In het hart van de samenleving terecht. Dus als wij als Nederland achter gaan lopen. En dat dreigt nu. Dan verliezen we werkgelegenheid, dan verliezen we innovatie, verliezen we economische structuurverandering. Dus dan komen wij achteraan dat lijstje. Maar zo'n oproep en... die er nu komt, waar een aantal grote bedrijven ook uh, ondertekenen dat. En ja. u zegt net, er is een concurrerende, maar vergelijkbare uh, oproep van VNO en CW. Uh, Klopt. Is, er, is daar al een antwoord op gekomen van de ja, onderhandelingsstrijd? Ja, nee, ik weet uit uh, uh, we de Inner Circle dat uh, Rutte hmm. en Samsung hebben het hebben gehad. Oh. En die, wij wilden aan tafel met hen, dat kan nog even niet. Ze willen eerst in alle rust verder praten. Ze hebben hun waardering uitgesproken en daar gaat iets mee gebeuren. Op zeker. Maar daar horen we pas over een tijdje wat en, over. En wat, wat stelt u zich dan voor eigenlijk? Wat, wat zou nou stap 1 zijn? Nou, stap 1 is dat wij als Nederland gewoon een verhaal moeten ontwikkelen waar we over 10 of 20 jaar willen staan: hm. dat wij zeg maar wereldleider worden op het gebied van die groene economie. Hoe gaan we dat doen? En nou, dan moet je dus een slim beleid, hè, uh, dat heb ik ook in dat stuk gezet in de krant, ontwikkelen. Bijvoorbeeld wat ik dan noem een groen industriebeleid. Dus je moet eigenlijk de kansrijke sectoren, die moet je gaan stimuleren. Er moet een plan komen voor de gebouwde omgeving. We gaan alle woningen, alle scholen, alle sportverenigingen, uh, alle kantoorgebouwen, gaan we gewoon energie neutraal maken. Maar dat het, kost in eerste 50... instantie geld natuurlijk. Hè? Daar... Nee, het levert 50.000 banen op hè, per jaar voor de bouw. Dus je haalt die bouw uit het economische slop. Uh, de huizen worden 5% meer waard. De mensen gaan minder voor hun energierekening betalen. Dat wordt een groot probleem de komende jaren. Maar het moet eerst betaald dus... worden, toch? Of ben ik nou zo? Nee, maar er zit natuurlijk geld zat. Want die bouwbedrijven willen daar graag in investeren. Want die hebben nou, er worden geen nieuwbouwwoningen meer gebouwd. Dus die hebben gewoon een afzetgebied nodig. En er zijn allerlei fondsen waar we gebruik van kunnen maken: via provincies, via gemeenten, het Rijk ook. Maar dat betaalt zich binnen vijf jaar dubbel en dwars terug. Dus dat is ook weer een. Ja, een, een, een drogreden noem ik. Dat het dus geld kost. en Het levert hè, zelfs dat panelen zonder voorbeeld, wat ik noemde. Mm -hmm. Binnen zes jaar heb je het er al uit. Maar eigenlijk is dat een ja, verkeerde manier. Want je moet het over de volledige investeringstijd moet je het zien. Dus als je zonnepanelen neemt, dan ga je duizenden euro's verdienen. Dus, het het is het bekende verhaal van de langere termijnvisie. En ja. verder... De toekomst in kijken, wat natuurlijk vaak tijdens onderhandelingen niet gebeurt. Uh, wat in de maar politiek ja, is hebben... meer korte termijn werk. Ja, kijk, we hebben nu geen oriëntatie. In wat voor samenleving willen we eigenlijk leven over 10 of 20 of 30 jaar? Wij doppelen eigenlijk maar wat voor het nu als Nederland. En we richten ons op volgend jaar, hooguit het jaar daarna. Maar die vergroening waar wij het over hebben gaat dus over veel meer. Het gaat ook over leefstijlen, het gaat over de samenleving als geheel die vergroent. Het is bijvoorbeeld bekend, als jij als werknemer gezond leeft... dan ben je productiever voor een bedrijf. Dus dan leven je meer op. Dat heeft ook te maken met de werkomgeving. Uh, nou, als ik hier om me heen kijk... hoe groener het is, hoe meer je het naar je zin hebt. Hoe, hoe nou, maken we dit groener uh, hier? Nou, het wordt wel tijd dat we dit wat groener maken. Nou, vertel eens. Ik, nou, ik zou zeggen, zet er wat planten neer en, en dat het gaat leven. Want dan, oh. dan, dan maar dan komt die niet, niet daglicht binnen. Ook. Die arme planten. Dan komt uh, niet eens daglicht binnen. Dat ja. kan tegenwoordig ook. Hè? Maar ja, er is dus of... er iemand bij die dan water komt geven. Want er komen nog wel eens planten. Maar die hebben het natuurlijk binnen drie maanden helemaal gehad. Ik kom persoonlijk een keer langs om die planten. Beloofd water te Beloofd is, beloofd. Dan zijn wij uit de ja, zorgen. Ja. Maar de... laten we het perspectief iets groter maken. Ja. Want daar bent u mee bezig natuurlijk. Klopt. Hoe moet dat perspectief dan zijn? Hoe word je wereldleider? Nou, wereldleider word je door te investeren zeg maar, in sectoren die heel kansrijk zijn. Ik heb er een aantal genoemd hè, in ja. dat stuk. Ja. Bijvoorbeeld, um, wij noemen dat de bio-economie. Als je nu kijkt naar de grote havens in Rotterdam Groningen... Dat die draaien dus op olie en kolen en gas. Dus als je kijkt in dat botleeggebied, dan zie je daar al die grote terminals vol met olie... En ik zeg, over twintig jaar moeten daar grote stapels biomassa zijn. Dus dat wil zeggen, we gaan bijvoorbeeld elke tafel hier, elke stoel... gaan we maken van levend plantenmateriaal. En niet van plantenmateriaal van twee miljard jaar oud. Want dat doen we nu. Hm. Nou, dus dat, dat betekent dat, dat we dingen dat schoner gaan, gaan maken. Ja, nou, dat, dat betekent dat we dingen schoner gaan maken. En als je dat slim doet, dan kan je daar de beste eh, van de wereld in worden. Maar dan heb je dus een ander productieproces nodig. Nou, ander voorbeeld. Hè, wij gaan in de toekomst meer op het water leven. We zijn in de afgelopen 1100 jaar 5,5 meter gezakt. Nou, we gaan nog wel een meter zakken. De zeespiegel gaat stijgen. Dus wij moeten hè, in weerwil van die onzinnige discussie over de Hetwiegerpolder... wij gaan een groot aantal polders onder water zetten. Komende 20, 30 jaar. Maar daar moeten we geen natuurgebieden van maken. Daar moeten we eh, steden op gaan ontwikkelen. Daar moeten we hè, drijvende woningen zijn we mee bezig, op kleine schaal. We gaan landbouw op het water ontwikkelen. Zilte landbouwproducten, zilte zeekol, heerlijk, zilte broccoli. Dat soort dingen. Maar dan moet je dus slim en innovatief te werk gaan... en zeggen, daar liggen de niches, de kansen. En wij worden daar wereldleider. in. Nou, dat zijn een paar voorbeelden. Bedoel, daar komt de hele wereld naar kijken. En wij zijn dus in Rotterdam bezig met die eerste drijvende experimenten. Met woningen, er komt zelfs een drijvend hockeyveld, een drijvend zwembad. Maar er gebeurt uh... dus al heel veel, ondanks die overheid. Dat is toch wat ik de me de hele tijd maar afvraag. Waar heeft u ja. die nou uiteindelijk nog voor nodig? Alleen om, een, om, om uh, uh, uh, wat het kader te schapen, wat wetten te verlichten. Nee, kijk, ik, ik, in mijn boek beschrijf ik ook. Uh, die overheid heeft het twintig jaar lang eigenlijk onvoldoende gedaan. Daardoor zijn zoveel mensen gemotiveerd geraakt en gefrustreerd... die hebben gewoon gezegd, we gaan het zelf doen. Ja. Dus dat is die beweging van onderop, die orkaan die door de samenleving raakt. Maar, zeg ik, nu hebben we de overheid hard nodig om het te versnellen. Als ze het niet doen, dan gaat het ook wel, maar dan duurt het vijftig jaar langer. En we hebben niet zoveel dat tijd het. meer natuurlijk. Er ja. komt van alles op ons af. Dus naast die wetten en regels heb je gewoon een stuwende kracht van de overheid nodig... die zegt, we gaan samen met die samenleving een lange termijn plan ontwikkelen, een visie... en we gaan een strategie ontwikkelen om Nederland... leuker, spannender, fijner en groener te maken. Want D dat is het. D dus het in elkaar stoten van een partij als bijvoorbeeld GroenLinks... op moment, komt u eigenlijk ongelooflijk slecht uit, neem ik aan, of niet? Nee, totaal niet. Oh. Dit staat er weer helemaal los van. Dat heeft te maken D met... D dat is toch uw voordeel voor in die politiek? Nee, kijk, als je naar die partijprogramma's kijkt... en dat doen wij natuurlijk, dan zit het er eigenlijk allemaal wel in. Ook bij de andere Aha, partijen. maar ze doen het alleen niet. Nou, het... Het, het, het komt, heeft geen prioriteit. Het heeft geen prioriteit, omdat die oude beelden nog leven... dat dat wel even kan wachten, dat het eerst geld kost, hè, dat het duurder is. En dat is allemaal niet waar. Maar er zijn programma's waarbij het er echt knalhard, heel zuiver in staat. Bij GroenLinks is het meer ja, interne verdeeldheid, gebrek aan leiderschap. Nou ja, u kent het allemaal... Maar dat staat even los van deze economische uh, vergroening. En het is het ideale moment, juist zegt u, vanwege de crisis... die er op allerlei gebieden op dit moment uh, is... dat is het ideale moment voor drastische veranderingen eigenlijk. Ja, ik heb ook in mijn boek gezegd, de komende tientallen jaren... wordt een periode van crisis en, en vervolgens zeg ik... voordat iedereen aan de proza gaat, dat is een zegen. Want kijk wat we nu doen, we lenen wel geld. He, maar bij alles wat wij maken lenen we van de aarde, maar we betalen niet terug. En dat is natuurlijk ook de reden geweest van een financieel-economische crisis. We gaven geld uit wat er niet was. En wij gebruiken de natuur op aarde zonder dat we het terugbetalen. Dus wij vernietigen per jaar een bedrag wat groter is... dan het geld wat we nu vernietigen in de financieel-economische crisis. En ik heb dus gezegd, na 2020 krijgen we de ecologische crisis. He, een gebrek aan grondstoffen, de klimaat- en de energiecrisis. Maar, zeg ik, fantastisch eigenlijk. Want dan gaan de ramen en de deuren open. Dan zien we in dat het echt anders moet. En dat gaat de weg plaveien voor de groene samenleving. Ja. En misschien dankzij een nieuw kabinet... maar ondanks het kabinet zal het ook gebeuren. Kijk, de samenstelling van het kabinet maakt niet eens zo heel veel uit. Uh, het gaat meer om het bredere politieke draagvlak... dat men nu eindelijk gaat inzien... Die vergroening van de economie en samenleving is eigenlijk een prioriteit. Want dat helpt ons allemaal. Ja. Wij worden daar economisch beter van. We worden er gezonder van. En dan hebben we weer een wenkend perspectief. U heeft dat met vervig geschetst. Dank u wel. Hartelijk dank. Groen wijst ons de weg uit de crisis. Het is de heilige overtuiging. Dat heeft u kunnen horen van hoogleraar Jan Rotmans. En van tientallen andere wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook. Maar of Samson en Rutte... Het daarmee eens zijn, dat is afwachten geblazen. De open brief en informatie over het boek vindt u via onze website nieuwshow.nl. De politie in Pakistan heeft gisteren mannen opgepakt die ervan worden verdacht. Eerder deze week de 14-jarige Malala Yousafzai te hebben neergeschoten. Het meisje kreeg wereldwijde bekendheid toen zij haar recht op onderwijs opeiste... in een periode waarin de Taliban haar dat in haar streek in Pakistan, en dat is de Swat-vallei, onmogelijk maakte. Malala ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. En met de aankondiging haar desnoods later alsnog te zullen vermoorden... hebben de taliban tot in de hoogste kringen van Pakistan... afschuwen over zich afgeroepen. Maar de Pakistanse regering heeft boter op het hoofd. Zegt in ieder geval emeritus hoogleraar Aziatische studies Jan Breeman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wij denken allemaal... Uh, Natuurlijk is die verontwaardiging algemeen in Pakistan... een meisje van 14 doodschiet en daar echt naar om, uh, op zoek gaan... en aankondigen als het niet goed gaat, haar alsnog te zullen vermoorden... is bizar. Toch wordt dat door een redelijk gedeelte in Pakistan gedragen, hè, die gedachte. Absoluut. En het zal moeten blijken, er is wel een golf van verontwaardiging... Hoor, die door het land gaat, er is geen twijfel over mogelijk. Eh, links en rechts en ook politici en eh, gezagsdragers eh, enzovoort. Maar eh, het is nog maar eh, kort geleden, en nauwelijks een maand geleden... dat een ander meisje, dezelfde leeftijd... <coughs> werd vastgezet omdat ze de, een paar bladzijden van de Koran verbrand zou hebben... Heeft u het over dat christelijke meisje? Dat christelijke meisje nee. kwam van een lage kaste. Dus een, dan weten we, hè, ze, komt daar, ze is van christelijke origine. Ze woont in een buurt in uh, Islamabad. En uh, ze is vastgezet... Uh, omdat ze een paar bl bladzijden van de Koran verbrand zou hebben. Dat is godslastering en dat moet gestraft worden met de dood. Er is geen andere mogelijkheid. En dat is de overheid die haar vastzet? D dat is de overheid die ja. haar uh, vastzet, die haar... want er is een, wet. Uh, daar is een wet. De delen van de sharia zijn ingevoerd al in Pakistan. Al lang geleden, hoor, ja. door uh, Hak, uh, die toen haq uh, uh, de dictator. Uh, Ook dat heeft een, een zekere uh, schok teweeggebracht... toen de moezin van de moskee, van deze imam... Uh, de moezin is de, de, degene die uh, oproept tot het gebed... Uh, naar de politie ging en zei, maar zij heeft die bladzijde niet verbrand. Dat is, uh, dat is gedaan door uh, de imam zelf die wilde eigenlijk, uh, door zo te provoceren, de christenen uit die buurt uh, hebben. Met andere woorden, dat verhaal van Malala staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een veel grotere U bent story. er nog niet zo lang geweest, uh, geleden geweest in dit gebied. Dat klopt. Kan je daar dan met mensen over praten? Uh, ja, zeker. Uh, laten we vooral niet stigmatiseren. Laten we niet doen alsof iedereen extremist is. Uh, ik kom uh, regelmatig in Pakistan en ik heb me daar nooit bedreigd gevoeld of zo. En uh, wanneer ik het heb over een schok van, van verontwaardiging die door het land gaat, gewone mensen op straat die praten daarover, die zeggen, dit kan, hij, dit kan helemaal niet, uh, natuurlijk. Maar tegelijkertijd, en dat is waarom de overheid boter op haar hoofd heeft, de overheid heeft alles nagelaten eigenlijk niet alleen om zich uit te spreken tegen deze beweging, tegen deze obscurantistische beweging, maar heeft ook alles nagelaten wat in het belang zou zijn van de bevolking. Zorgen voor onderwijs, zorgen voor gezondheidszorg, zorgen voor werk, zorgen voor een behoorlijk bestaan, en uh, de overheid die, uh, laat dat volledig afweten. Op een manier waarbij je eigenlijk kunt zeggen... dat Pakistan uh, de, de reputatie nu heeft een, een, een, een staat te zijn die faalt. Zouden ze dat wel kunnen? Uh, natuurlijk zouden ze dat kunnen. Natuurlijk zou, uh, kun je een, een, een, een, een, een beweging, een, een stroming, een godsdienstige tak die zo extremistisch is, die kun je tot orde roepen. En we hebben het dan over de taliban, hè? We hebben het over de taliban. En achter die taliban zit dus... dat is een beweging die gevoed wordt... vanuit de soenitische hoek, van, vanuit de islam. De soenitische hoek, maar op zijn meest extreme, in zijn meest extreme variant het salafisme. Dat vanuit Saudi-Arabië komt. Waar nooit iets tegen is gedaan. Dat wordt gefinancierd. Saudi-Arabië heeft erg veel geld... En die financiert de opleiding van geestelijke, die financiert schoolboeken, die financiert scholen. Eh, de overheid zorgt niet voor scholen, waar kun je je kind dan wel naartoe sturen? Oh. Naar een madrassasschool. Eh, eh. Maar, de maar leer zijn de middelen voor de Pakistanse staat er wel om dus voor behoorlijk onderwijs te zorgen? Die zouden er zijn als eh, niet zoveel geld op een andere manier gebruikt wordt. En als dus defensie waarschijnlijk? Absoluut. De, we, we, we zijn vertrouwd met, met, met landen die een leger hebben. In Pakistan is het zo dat het leger een land heeft. Uh, het, het land is in, staat in dienst van het leger. Een erg groot deel van het de, de totale budget... Uh, gaat naar het leger, wordt door het leger uh, opgeëist. Maar, maar dat wordt toch van voor naar achter door de Verenigde Staten betaald? Hè? Maar absoluut, en dat wijst er ook op dat we heilig verontwaardigd zijn... over wat Malala is aangedaan, hm. maar tegelijkertijd moeten kijken... wat onze rol is geweest in het op gang brengen van dit proces. En dat is een niet geringe rol geweest. Hè? Als, het, het antwoord is, ik zeg, een schok van verontwaardiging. Maar er is ook al van, door geestelijke gezegd... ja, maar je moet dat toch zien tegen de achtergrond van die drones. Die vermoorden ook kleuters. Die, die, die vermoorden ook meisjes. Die onbemande vliegtuigen. De onbemande die... vliegtuigen die vanuit uh, Verenigde Staten worden aangestuurd... en dan hun bommel loslaten. En hoe weet je dat degene die je treft een lid van de Taliban is... of een gewone dorpeling is? Mm -hmm. Mensen zijn niet alleen bang, uh, angstig, in grote gebieden van uh, langs die grens met, uh, met Afghanistan... over die uh, uh, onbemande drones. Maar waar komt de informatie ook vandaan? Wie militant is, wie extremist is, waar ze zitten... wanneer ze bij elkaar komen. Dat komt van een leger van informanten... die dat doorgeeft aan Amerikaanse inlichtingendiensten... die erg actief zijn... Uh, in Pakistan. Met andere woorden, de mensen zijn niet alleen bang voor die drones... maar voelen zich ook bedreigd in hun eigen omgeving... van wie staat Ze aan zijn bang onze voor kant, elkaar. wie staat aan de andere kant. Mm -hmm. Want er zijn tal van militairen, vooral militairen... maar ook politieagenten, maar ook uh, overheidsambtenaren, maar ook burgers... die bereid zijn informatie te geven over die militanten. Maar waarvan maar... je dan niet weet wanneer die vliegtuig er komt... Of niet een huwelijksfeest getroffen wordt. Of dat het een vergadering van extremisten is. En, maar dat soort angst drijft. En, en uh, de, de, dat, dat mensen gewoon, de, de, de arme mensen, de arme bevolking daar niet geholpen wordt, dat drijft ze in de armen van de Taliban. Absoluut. Absoluut. Als je van de overheid niks te verwachten hebt. Het is geen rechtsstaat. Mensen worden bij honderden gelijk opgepakt en verdwijnen. Verdwijnen. Worden in detentie gehouden. U, u, u, u kent nog die term uit, uit het regime Bush. Mensen worden in detentie gehouden, dus ze komen nooit meer terug. Of ze komen terug als uh, lijk. Uh, dus dat zijn degenen die opkomen voor mensenrechten. Dat zijn degenen die opkomen voor een, een, een, een menswaardig bestaan in Pakistan. Maar wanneer de overheid niet zorgt voor scholding, voor gezondheidszorg, voor. Huisvesting, voor werk en vooral voor de handhaving van de rechtsstaat. Waarom zou een bevolking dan nog vertrouwen hebben in die overheid? En dat is dat moet, zo, moet je ook de opkomst van de Taliban zien. De Taliban zit niet alleen meer in de grens. De Taliban zit in het hart van het land, in het hart van de samenleving. En dat is ook de verklaring van alles wat er gebeurd is rondom. Voor de aanslag op Malala. Ja. Dat die, die, die, die... Maar u schetst een situatie die muur en muur vast zit. Absoluut, absoluut. Die zit muur en muur vast. En daarom, wanneer een, eh, Pakistan heeft 200 miljoen inwoners binnen een paar jaar. 200 miljoen. We praten niet over de omvang van, van Irak of Afghanistan. 200 miljoen. Als zo'n samenleving in het ongereden raakt. En dat is hij. En er een brede woede aan de basis van die samenleving is... over de manier waarop de overheid niets doet wat in het belang is van de gewone bevolking. Wat staat ons dan te wachten? He? En dat tegen de achtergrond van een komende burgeroorlog in Afghanistan. We hebben alle reden om erg bezorgd te zijn. En eh, net zoals over het vorige verhaal... het lijkt wel alsof de politiek in Nederland. Want wat hoe, hoe raakt het ons eigenlijk? En eh, wat ik sterk ervaar zelf... ik kom dus veel in Azië, in verschillende landen van Azië... maar ook in Pakistan... Er is even geen aandacht voor wat er in de wereld gebeurt. We zijn bezig met het polderland. Als je ook kijkt naar wat in de politiek gaande is op dit ogenblik. dan zijn dat de, wat zal ik zeggen, de, de problemen in de polder. Het lijkt wel of we met de rug naar de, naar de wereld staan. En naar het soort drama dat zich aftekent. en zich ook voltrekt in Pakistan. En. Eh, daar is ook een andere visie op nodig. De visie van ontwikkelingspolitiek, dat, dat behoort tot het verleden. Dat is niet meer iets van de toekomst. Dat is zo ontzettend kortzichtig. We moeten het, niet meer, we moeten het hebben over het proces van mondialisering. De verwevenheid van, van het wereldbestel. En wat er gebeurt dan in Pakistan, zal ons direct raken. En daar... Even niet naar kijken of alleen maar opgewonden zijn en verontwaardigd zijn over dit meisje. Dat laat niet, dat laat, eh, niet da daarin is dan niet verdisconteerd dat wat er in Pakistan gebeurt, mede een uitvloeisel is van het beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is vanuit het Westen. Meneer Bremel, hartelijk dank voor u. Uitleg en verklaring. U hoorde dus jean Breman Emeritus, hoogleraar Aziatische studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Het ging dus over de aanslag op de 14-jarige Pakistanse strijdster... voor het recht op onderwijs, Malala Yousafzai, maar over veel meer. Hartelijk dank voor uw komst. Nou zou ik moeten afkondigen, maar ik heb werkelijk geen idee welke muziek dit is. Eric Clapton. Oh, Eric Clapton blijkt het ja. zijn. My, My Father's, father's eyes. eyes. Hij zei het een paar keer, hoor. Ja? Ja. <laughs> ja, ik had geen lijst. Sorry, dommigheid. Het ecoduct tussen Arnhem en Apeldoorn. Dat is een van de oudste wildviaducten van het land. Al 25 jaar weten zwijnen, edelherten en andere diersoorten... feilloos de weg te vinden over de A50. Iedereen kent dat volgens mij ook wel, dat dat wildviaduct. En omdat te vieren worden er vandaag bij hoge uitzondering mensen toegelaten op de natuurbrug. Maar over het wetenschappelijk nut van een ecoduct wordt na een kwart eeuw nog volop gediscussieerd. Het is nog nooit, nog steeds maar niet onderzocht, dat willen ze gewoon niet weten. Edgar van der Gift van het onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van de Wageningen Universiteit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sta je nu op dat... Uh... Ecoduct, of niet? Nee, nee, nee, nee. Ik zit uh, nog lekker op de bank. Oh, maar ga je eroverheen <laughs> wandelen straks? Uh, is wel het plan. Ja, is het plan. Uh, niet deze trouwens, maar een van de nieuwere die vandaag ook uh, wordt opengesteld. Oh, ze worden allemaal opengesteld? Nee, als ik het goed begrepen heb... worden de drie uh, voor het publiek vandaag opengesteld. is dus wel alles wordt altijd wat in, in Nederland onderzocht. En dit bestaat nu al 25 jaar, die ecoducten. En ze willen het gewoon niet weten of het werkt. Dat lijkt er tenminste op. Ja, dat, dat, uh, nou, daar lijkt het niet helemaal op. Dat is oh. niet helemaal een juiste, uh, uh, juist beeld. Kijk, er is in die 25 jaar heel wat uh, bekeken al op die ecoducten um, of, of beesten er überhaupt overheen gaan. Uh, dat is natuurlijk het eerste waar je naar kijkt. Ja. Uh, belangrijk om te weten en uh, dat blijkt ook wel goed te zitten. Uh, heel veel beesten vinden die ecoducten en gaan er ook overheen en doen dat niet één keer, maar doen dat regelmatig. Het is gewoon onderdeel van hun hele leefgebied uh, geworden. Ja. Precies, voor, voor een aantal soorten is dat uh, zeker het geval. En dat is eigenlijk ook uh, wat je wilt. Maar um, uh, waar u op duidt is waarschijnlijk uh, de vraag die ik heb opgeroepen... Van, ja, uh, met alleen het bestuderen van het gebruik van de ecoducten... of de beesten overheen gaan en hoe vaak zijn we er nog niet. He, er zijn nog wat meer vragen te stellen. En de ultieme vraag natuurlijk is... Of uiteindelijk al die ecoducten die we bouwen, of dat uh, afdoende is om de biodiversiteit, om de soorten in Nederland te behouden. Nou, Dat is een lastige vraag, dat is complex, dat vraagt uh, wat meer tijd om dat te onderzoeken. En daarom uh, uh, ja, uh, staat men vaak niet te trappelen om daaraan te beginnen. Dat Want dat over... was ook een van de redenen ook, om die uh, wildviaducten te bouwen, die ecoducten? Uiteindelijk is het de bedoeling dat, uh, dat we soorten voor Nederland behouden. Ja. dat soorten niet, uh, en populaties niet geïsoleerd raken, waardoor ze te klein worden en dat er de kans is dat ze uitsterven. Je wil dat ze verbonden uh, worden met elkaar, waardoor de levensvatbaarheid van die populaties toeneemt. Um, en uiteindelijk zul je daar dus ook op moeten toetsen, hè, of alle inspanningen die je doet, uh, het, het uiteindelijk eindelijke doel ook uh, bewerkstelligen. Lijkt me toch handig, ook omdat er nog steeds ecoducten gebouwd worden. Hè? Ik weet niet, maar ik staat mij bij dat, dat ze nu ook weer ergens bezig zijn... met een, uh, een ecoduct ergens. Ze komen er steeds nieuwe bij. Zeker, zeker. Er is een heel programma. Hè, dat heeft Nederland heel goed georganiseerd. Er is een uh, meerjarenprogramma ontsnippering, zoals het heet. En in dat kader worden er, uh, wordt er dus eigenlijk heel planmatig... wordt aan uh, ontsnippering gewerkt. Niet alleen ecoducten, maar ook allerlei andere faunapassages. Maar daar is er dus nog geld voor. Uh, daar is nog geld voor. Niet ja. voor onderzoek, maar wel daarvoor. <laughs> Of is dat iets, iets te hard geconcludeerd? Zo, iets te daar hard. komt het op neer, is te hard. toch? Ja. Um, kijk, er, is, er wordt natuurlijk onderzoek gedaan. Alleen we zouden in het onderzoek wel een stap verder moeten zetten. Ja. Dat zouden we niet alleen in Nederland moeten doen. Dit is eigenlijk wereldwijd waar we naartoe zouden moeten. Omdat ook in andere landen dit aspect nog onderbelicht uh, is gebleven. Ja, maar misschien zijn ze ook wel bang voor uh, wat het allemaal los zal maken... en dat het roet in het, in het eten gooit... omdat het misschien wel helemaal niet blijkt te helpen... aan het behoud van de biodiversiteit... Ja, nou ja, als dat zo is, dan uh, is mijn opinie, uh, maar daar verschil ik misschien in, dat ik dat toch graag zou willen weten dan. Ja. Uh, hè, dus uh, je doet een enorme investering, daar is iedereen het wel over eens en je wil dan ook dat het werkt. Je wil trouwens ook niet dat je te veel doet. Hè? Daar moet je ook rekening mee houden. Je wil ook niet te veel ecoducten bouwen, want uh, ja, dan gooi je geld weg. Maar je wil ook niet te weinig bouwen, want dan is de hele investering voor niets geweest. Dus je moet... Uh, toch teruggaan nadat je gebouwd hebt, toch evalueren, toch kijken van... doet dit nu uiteindelijk waar ik het allemaal voor gedaan heb, waar zo, het allemaal voor bedoeld was. Dus op deze feestelijke dag is er toch ook dit pleidooi... en laten we hopen dat het, uh, dat het een gevolg krijgt en dat er eindelijk onderzocht kan worden. Vandaag mogen er bij Terlet, maar ik heb begrepen dus op alle plaatsen, mensen overheen... wel tegen betaling van 15 euro per persoon, dat dan weer wel. Terwijl je zou denken, laat die wandelaar daar nou eens een keertje gewoon voor nop overheen zeg. Die ene dag. Maar goed, uh, u gaat uh, zo meteen op pad. Mag ik hopen? Ik hoop dat het droog blijft. Veel plezier op dat uh, ecoduct. Edgar van der Dank Gif, uur. dankjewel. Goedemorgen. Na zes uh, seizoenen blijft het boerenleven een wereld... waar Nederland massaal meer van wil weten. Getuigen het blijvende succes van de serie Boer zoekt vrouw. Maar los van alle romantiek, nostalgie, natuur en ruimte... is er een wereld die boer zoekt vrouw niet belicht. En wat is nu precies de waarheid van het boerenbestaan... wanneer je als vrouw eenmaal stapelverliefd wordt op een boer? Cabaretier. Irene van der Aard werd er slachtoffer van... en schreef er zelfs een boek over, De Boer Op. Als, als u naar uh, de boer zoekt vrouw kijkt, hè, doet u dat? Uiteraard, dat? met schema's okay. en weddenschappen. Met schema's en weddenschappen? Is waar waar ja. weet u dan op? Nou, uh, uh, of boer, ik noem hem even boer hè. In ja. de boer heet hij ook boer? Ja. Uh, of wij goed kunnen inschatten welke boer, welke vrouw kiest. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar als u zit te kijken, uh, vindt u het beeld dat geschetst wordt klopt dat een beetje aan het beeld dat u heeft? Ja, uiteraard. Uh, kan je een beetje dichter? In uiteraard de gaan niet. Zitten, ja, nee, ja, nee want het is natuurlijk een mooie gemonteerde televisie, prachtig gemaakt. Oh. En als Yvonne uh, Jaspers van het erf is, dan begint het natuurlijk pas. En ja, ik vind bijvoorbeeld de, uh, de lange winters op het platteland... niet eenvoudig nee. als cultuurliefhebber. Hè. Ik, ik heb natuurlijk een andere... ...insteek omdat ik niet op zoek was naar een boer. Nee, en je komt uit... Dus ...het zou inderdaad wel eens... Een ...vrouw zoekt boer, dat heb ik vaak gedacht. Zo zou het eigenlijk moeten heten. Want die <lacht> vrouw, je überhaupt iemand, en <lacht> laat het nou een boer zijn. Ja, maar jij schrijft ja. in het begin ook van je boek... ...dat je, je, dat je valt op stadse muzikanten met... Bindings ...wat was het, met borsthaar... Ja, en ...zwarte angst. puntlaarzen, <lacht> rock'n'roll blues... ...en bindingsangst, ja... ja. Dus je had je nooit opgegeven voor nee, dit uh, programma? Nee, nooit. Ik heb een hele adres boeken uh, vol met vrienden hoor, die daarin vallen. Dus. Ja, ja, ja, ja, ik, ja, ik heb er al heel veel gepompt in. Oh. Dus uh, nee, ik was echt helemaal, niet, uh, echt helemaal niet op zoek. Het programma be bestond ook niet. Dus nee, ik heb het was een uitgevoerd. trendsetter. Ik ben een ja. trendsetter en ik heb er geen cent voor gekregen. Hm. Nee, maar ik, heb, uh, ik was niet op zoek en uh, ik had nooit het programma gekeken. Kijk, uh, ja, dat, dat was niet, ook niet in me opgekomen, denk ik. En ik denk ook niet dat uh, mijn boer mij had gezocht. Maar die had ook nooit meegedaan. Al was mm. hij wel een uh, stompje gezellig. Maar dat blijkt eigenlijk wel een heel succesvolle basis. Want hoe lang zien jullie al bij elkaar? Oh, bijna tien jaar. Ja, kijk. Kijk. Is misschien veel die beter zonder, uh, zonder die ja. camera's ja. en zonder dat het allemaal vooropgezet is. Uh, dat het de bedoeling maar, is. Maar, maar vertel even, hoe, hoe heeft u hem opgedoken? Of ik hij, wil, ja, <laughs> We hebben elkaar, hij stond op mijn teen toen wij samen in dezelfde bus zaten. Wij maakten een rondreis door Cuba. Ja. Dus ik heb ook nog eens een van de weinige boeren met uh, koeien die reist. Want ja. dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Nee. Maar hij is dus in die zin niet zo'n hele sta ja, standaardboer. Dat is natuurlijk ook een uh, gekke opmerking. Maar hij is, uh, hij is niet een boer die alleen maar leeft voor zijn boerenbedrijf. Omdat nee. het hij wil meer zien. Hij wil absoluut meer zien. En niet wachten tot hij ja. uh, 65 is. En eventueel niet toen meer leeft. Toen ging die bij u op de teen staan. Toen dacht u ja. nou. Jezus Christus, wat een lompe boer. En toen bleek ja. hij zien. Okay. Nee, maar dat was, uh, nee, het was niet... Mijn, en, nee, en, mijn en dat mand. eindigt dan ergens in een dorpje in de buurt van Wintersewijk, geloof ik? Uh, Dichter bij Varsenveld. Okay. En wat treft u daar dan aan? Nou, veel platteland en met vogels en mollen en kraaien. En... Is het een verademing? Is het een verrijking? Is het een verschrikking? Alles tegelijk. Nee, het is natuurlijk uiteindelijk heb ik het beste van beide werelden. ze voelt het niet altijd, omdat ik daar niet woon. Dus ik, uh, uh, als je mij in de auto ziet, vloeken regelmatig met... daar gaan we weer, uh, dat, dan ervaar ik niet, dat niet altijd als een verrijking. Omdat ik gewoon heel veel moet reizen, hij komt natuurlijk mijn kant niet op. En ik ben niet zoals uh, de vrouwen in de series die over het algemeen... binnen drie maanden bij zo'n boer intrekken en een liefdesbaby hebben... Oh. Ja, de, de, bij mij het, is het eigenlijk praktisch gezien heel onhandig. Want, want u treedt nog op. U ik doet treed dingen. op en mijn werk zit over het algemeen ja. natuurlijk niet in, in, in de Achterhoek. Al komt de vraag daar wel steeds meer vandaan. Oh ja? Ja, omdat ik, ik, heb, ik heb ook een cabaretprogramma, dat ja. heet De Boer Op. Ja. En ik, dat is, programma past natuurlijk wel bij een heleboel congresachtige dingen... En over het platteland. wat, wat signaleert het dan? Wat, singaleert... wat, wat signaleert u dan in dat programma waar die mensen van denken... Goh, het is eigenlijk wel leuk dat iemand onze spiegel is voorhoudt, of is dat niet zo? Nou nee, ik, ik signaleer denk ik heel andere dingen. daar Als Yvonne uh, um, Jaspers uh, uh, weg is, dan krijg je natuurlijk vaak ook als, als vrouw die, uh, die op zo'n programma heeft uh, geschreven. Uh, dat je ook vaak in een heel andere omgeving komt te wonen. Een heel andere cultuur. Als je uit de stad komt, er kan geen groter verschil zijn binnen Nederland. Dan tussen Amsterdam en en Westendorp. Geef eens een voorbeeld van het grote nou, verschil in cultuur. Want nou, je schrijft ook ja, ergens, hè, de, de, de, in, tot Arnhem rijdt de grote mensentrein... Ja. en dan begint alles te veranderen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zat in, de, op, in een roze jurk op een, op een trekker... en met veel kleur en met rood haar en lippenstift. En ik ben helemaal niet te beroerd om me onder, te laten scheiden naar een koe. Maar niet in een blauwe overal. Ik blijf echt wel... Uh, Waarom dan? Stadse vrouw. <laughs> Gaat die poep makkelijker uit een roze jurk dan uit een blauwe overal? Volgens mij niet. Nee, dit, nee, maar ik, ik, ik, ik, ik paste me niet in die zin aan uh, hè, dat, ik, dat ik boerin of zo wilde worden en de hele dag in overal lopen. Ik, ik combineer gewoon die, die werelden en ik, ik probeer me aan te passen en ik vind het hartstikke leuk, het boerenleven. Uh, maar ik kreeg dus ook te maken met cultuurverschillen op het gebied van, ja, vooral in de achterhoek hebben ze vrij veel tradities op het gebied van buurtmaken. Uh, Wat is buurtmaken? Ze... Nou, dat je vrij officieel. Dat is een beetje het buitengebied, hè? In mm -hmm. dorpen verandert dat natuurlijk wel. Maar uh, je moet echt iets met. Uh, uh, er is een buurt. Iedereen begrijpt, geloof ik, hoe dat werkt. Behalve ik dan. En je gaat echt je voorstellen en buurt maken. Vragen, buurt maken. Van hallo, mag ik bij de buurt horen? Ja. En als je dat niet doet, dan hoor je bij bepaalde dingen ook niet bij. Aha. Dus uh, uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld 25 jaar huwelijksfeesten vieren. En ja, dan, hoor je, dan heb je taken als buurt. En de buurmannen dragen in principe ook uh, de kist als er iemand overlijdt, tenzij je het anders wil. Maar dat zijn wel dingen die worden aangeboden als je bij een buurt hoort. Zo ja, en ik ken de, de buurt... buren helemaal nee, niet. Nee, weet nee. Je, dus het is ja, voor mij heel vreemd. Ja. Ik en, moet mij nodig voorstellen in Amsterdam waar ik woon. En er wordt behoorlijk gezopen in de achterhoek. Dat blijkt ook wel uit het boek. Uh, ja, dat is natuurlijk wel weer een beetje het cliché dat ik ja. misschien schets. Maar het is wel. Uh, uh, er, er zit een heel andere cultuur op het gebied van drank ook. Er zijn wel eens mensen uit de Achterhoek die uh, op een bruiloft komen in het Westen. En die voelen zich echt genaaid. Want? Nou ja, er komt zo'n ober met zo'n boekje. En dan, dan vraagt hij wat je wil drinken. En dan schrijft hij hem op. En dan, en dan komt hij die... terug. En dan gaat hij daarna weer vragen wat ja. je wil drinken. En dat duurt 20 Verdraging. minuten. Vertraging. Ja. Leverde het. op. Ze willen gewoon hetzelfde. En dan wat sneller. Ja. Nee, maar dat, is, dat krijg je een heel ander soort... Uh, ja, en... Uh, ja, uh, Drankinname... In, maar uh, uh, het is natuurlijk overal in wezen natuurlijk wel hetzelfde. Maar die, uh, de, de gastvrijheid is ook groter. Die, je mm -hmm. krijgt echt ook sneller bijgeschonken. Veel sneller. Komen die werelden van, van jou en hem uh, makkelijk bij elkaar? Want jij hebt natuurlijk een hele vriendenkring en een sociaal leven ja. ook in de stad. En hij heeft dat tot op zekere hoogte in de buurt daar. Als die twee werelden elkaar ontmoeten, dat is natuurlijk alles gebeurd in die tien jaar. Ja, ik heb één keer hebben we een feest gegeven. Een East meets West feest. En dat was, uh, daar werden die verschillen heel goed. Oh, uh, zichtbaar. Want, zijn daar ja. nog mooie uh, verhoudingen uit uh, ontstaan. Ja. Dat lijkt me wel nou, leuk ja, om ja, te die kijken. Ze hadden allemaal al verhoudingen. Maar oh. scheiden begint nu ook in de achterhoek langzaam te komen. Oh, dat fijn. is ook altijd wat eerder. Is dat zo? Ja, ik, ik ken uh, uh, heel veel uh, st stellen uh, en getrouwde mensen. En die, die ken ik uh, wel langzamerhand wat minder in het Westen. Veel uh, gescheiden mensen met co-ouderschap. Ja, en, de, en dat gaat bekende... langzaam. Nou ja, er beginnen nu wat scheidingen in de buurt. Uh, ja, pas de laatste paar jaar. Er zijn mensen toch al wat, wat, wat ouder. Vind de, ja, vinden de mensen daar het leuk eigenlijk dat je komt? Of hebben die zoiets, wat moeten we met die pottenkijkers die ons toch maar... Die stadsen. Ja. Die ja. stadsen, die vrege stadsen. <laughs> uh, ik, dat zal ik nooit helemaal weten, want mensen zeggen natuurlijk nooit alles rechtstreeks. Uh, in het begin werd natuurlijk veel over mij gepraat. En dat is langzaam, dan is het nieuwtje eraf. En uh, ben ik gewoon bij de inboedel en... Uh, ik weet bij wie ik wel en niet uh, moet zijn. Ik heb, je hebt, uiteindelijk zijn mensen natuurlijk overal hetzelfde. En heb je aardige mensen en leuke mensen. Ja. En mensen die je niet moeten. Ja, dat heb je. Er wordt maar er natuurlijk niks tegen. In dat programma Boer zoekt vrouw, vrouw zoekt boer. wordt een, toch een bepaald beeld geschetst hè, van het boerenleven. toch een romantisch beeld met geblokte gordijntjes en kleedjes op de tafel. Alhoewel je ziet ook wel van die hele treurige, uh, treurige boerenkeukens en dergelijke. Maar uh, heb, jij, heb jij tips voor vrouwen die zich opgeven voor dat programma? Waar ze echt wat aan hebben. En waar dus dat romantische beeld ook een beetje wordt bijgetekend. Meer het echte beeld. Nou, ik, Het blijft een verschil dat vrouwen zich echt opgeven voor zo'n programma. En ik niet, hè? Dus nee. ik neem aan dat je. Ja, maar jij spreekt inmiddels uit ervaring. Nou ja, je moet. Stel dat je op vakantie wil. En, en weekendjes weg. En. Uh, de meeste boeren werken daar echt te hard voor. En. Uh, Kun, gaan kunnen niet u in, weg. in ieder geval de veestapel niet. Uh, uh, nou, ademd, het kost. Ik overlaten. heb een man die dat heel graag wil, omdat hij gewoon nu wil leven. Uh, en niet een heel groot bedrijf heeft. Maar het kost klauwen met geld en ook zorg. Er gaat altijd iets mis als wij weg zijn. Het ja. mm. gaat natuurlijk altijd een koe dood als je er niet bent. Ja. Dat doen, dat doen, daar doen ze het om hoor. Maar dat, uh, dat is. Uh, ja, dus dat is echt wel. Anders. Zeven dagen in de week, is wel zeven dagen in de week dat je werkt. En dat is geen vijf dagen. Mm. En zeven dagen houdt ook in dat je natuurlijk altijd terug moet. Ik bedoel, wij, wij hebben bijvoorbeeld geen kinderen. dus... Daar heb je alle vrijheid, zou je mm -hmm. zeggen. Maar we moeten natuurlijk altijd om vijf uur terug zijn om te melken. Je kan natuurlijk niet dat uh, oneindig blijven betalen of iemand regelen. Dat, dat uh, ja. is gewoon ook te duur. Ja. Het zijn natuurlijk over het algemeen geen rijke mensen. Dus dat Hoorlijk. blijft tot Sint-Jutimus zo? Of totdat ja. de carrière ophoudt en dan o. bent u drieënhalve dag per week boerin... en de rest zitten we toch in het westen of niet? Ik kijk nooit zo heel ver uh, uh, vooruit. Ik, uh, ja, uh, gezondheid uh, is natuurlijk de basis van alles. Zoals, zoals ik het nu kan doen, blijf ik dat doen. En dat is zenuwweer uh, reizen. Want ja, ik vind de stad ook heel erg leuk. Ik hou als, van cultuur. Als, mm -hmm, als iemand nou aan je vraagt, waar woon je, waar is je thuis? Wat zeg je dan, tot slot? Ik ben iets vaker in de Achterhoek, wat vrije tijd betreft. Ik ben in Amsterdam. Als ik in Amsterdam ben, dan ben ik natuurlijk aan het werk. En dan wil ik nog iets meer thuis. Ik ben, de verhouding is, is opgeschoven. ja. Omdat beide huizen evenveel, dat werkte voor mij een beetje lastig. Ik heb een hoofdhuis in de achterhoek. Dank je wel. We spraken met Irene van der Aard, auteur van het boek De Boer op een plattelands, idylle Gaat dus over het boek en leven. Meer informatie bij ons op de nieuws show, site nieuwshow site www.nieuwsshow.nl. Een unieke kans voor vrede. En als het nu niet lukt, lukt het nooit. Die geluiden zijn te horen nu. De Colombiaanse regering en guerrillagroep FARC komen de woensdag een gezamenlijke persconferentie geven in Oslo. De twee partijen beginnen daar met vredesbesprekingen. De gesprekken betekenen een breuk met het beleid van de vorige president, Uribe, die probeerde de FARC-opstandelingen met geweld onder de duim te krijgen. Bijna 50 jaar geleden begon de FARC als een Marxistische guerrilla van boeren. Het geweld kostte tienduizenden mensen het leven. Over de kansen op vrede gaan we praten met Latijns-Amerika-deskundige Edwin Koopman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom trouwens in Oslo? Waarom vinden die besprekingen zo ver weg plaats? Ja, nou, omdat er zijn een aantal landen die hebben zich hebben voorgedragen als faciliterende landen, dat is Noorwegen en Cuba. Uh, Noor heeft natuurlijk een traditie ook in, uh, op het gebied van dit soort rol. En nou ja, de Vredesprijs natuurlijk ook net, komt ook uit Oslo. Mm -hmm. Dus nou ja, dat soort dingen spelen allemaal een rol. Uh, het is een soort aftrap. Na een aantal dagen gaan ze waarschijnlijk al en mogelijk al na die persconferentie woensdag naar, naar Cuba. En dan gaan ze echte werk doen. Dan komt echt de onderhandeling uh, op gang. Nou ja, en dat kan een jaar gaan duren. Is het, is het een, een, een historische gebeurtenis waarvan u denkt: daar moet ik bij nou, zijn? Als... Absoluut. Ik ga erheen. Ja, ik probeer om er zijn, te zijn. Uh, Colombia is echt een vergeten conflict. We horen er eigenlijk nauwelijks wat over hier. En ook, ook dit feit heb ik hier nog niet heel veel gezien in de media. En het is een, een conflict nou ja, wat vergelijkbaar is met uh, qua heftigheid... en wat er allemaal gebeurt met wat wij in Joegoslavië ge gezien hebben... qua bloedigheid, verschrikkelijke dingen die daar gebeurd zijn... de afgelopen uh, jaren. En Dus al bijna vijftig jaar... waarbij echt tienduizenden uh, uh, slachtoffers zijn gevallen. Van ho bijna Honderdduizenden uh, vluchtelingen. Nou, van beide kanten, het is een, een, een strijd van de vark. Uh, daar is het mee begonnen. Mm -hmm. Vervolgens kwamen er paramilitairen uh, bij. Uh, het leger heeft natuurlijk ook behoorlijk wat bloed aan zijn handen. Dus het is niet zo dat beide kanten... Eigenlijk is er één kant die het grootste slachtoffer is geweest... en dat is de burgerbevolking... die tussen die strijdende partijen steeds uh, nou ja, werd gemangeld. En als, jij, als, zij denkt, als een bepaalde groep denkt dat je bij de andere groep hoort, in het geval de paramilitairen, dan werd je gewoon doodgeschoten. En er kwam even, een paar dagen later kwamen die paramilitairen. Die zeggen: jullie hebben met de varkens gepraat. Dus nou, de grootste slachtoffer is gewoon de burgerbevolking. Niet die, die guerilla-strijders zelf. Die zijn natuurlijk ook gesneuveld, maar goed, dan heb je het over enkele duizenden. Wat is de reden dat het nu wel zou kunnen werken? Nou ja, de varkens is de afgelopen jaren, uh, acht jaar, behoorlijk uh, aangepakt door de regering, door vorige regeringen. Uh, ja, die uh, hebben echt verschrikkelijke verliezen geleden. De commandanten zijn, uh, zijn aangepakt. Er zijn duizenden guerrilla-strijders uh, of omgebracht of uh, gedeserteerd. Omdat ze dachten, nou ja, nu wordt het mij te gek. Uh, ze zijn uh, uh, de steden uitgedreven, de bewonende gebieden, de dorpen uitgedreven. Terug de bergen in. Hun communicatielijnen zijn verstoord. Allemaal door echt keihard optreden van de militairen, geleid door de vorige regering... van uh, Alvaro Uribe, die je net al noemde. Mm -hmm. En ja, die heeft het succes eigenlijk uh, militair zover gebracht... dat hij vaak eigenlijk met zijn rug tegen de muur staat... en denkt van ja, nu is het tijd om te Dus die te moeten houden. wel? Ja, ze moeten wel. Als het, uh, het is een kwestie van tijd. En ze worden natuurlijk nooit helemaal uitgeroeid... want anders zouden ze, zou de regering zeggen... oké, okay, we gaan gewoon militair door. En, een grillje krijg je nooit helemaal weg op militair gebied. Uiteindelijk, het laatste stuk... moet altijd via onderhandelingen, want anders blijft het maar doorsluimen. Maar nog even over die vark. De, de, ja. de, de, het is begonnen als een guerrillabeweging, ja. Maar later is, zijn ook de, is ook narcotica, de drugs... zijn een belangrijke ja. rol gaan spelen. Ja, en en is... daar zijn natuurlijk gigantische economische belangen bij gemoeid. Nou ja, en, en ze hebben natuurlijk ook op dat moment... Uh, hun, uh, hun moraal, hun geloofwaardigheid verloren. Dat was zo rond de tijd dat alle andere guerrillabewegingen in Latijns-Amerika, toen de, de, de muur viel... de Sovjet-Unie viel uit elkaar, uh, het socialisme... Uh, nou, dat was eigenlijk wereldwijd. Zo. Toen gingen de amerika al die bewegingen voor zover ze nog niet gedaan hadden. Hun wapens inleveren, bespreken. Mm -hmm. Maar de vark ging gewoon door. Laten we maar gewoon doorgaan. 1990 is eigenlijk een beetje de scheidslijn. En nou ja, toen vielen ook allerlei eh, financieringsbronnen weg. En toen moesten ze wel iets anders gaan doen. Toen gingen ze aan de drugshandel eh, doen. Ze gingen ontvoeren, eh, nou, eh, afpersen. En nou ja, daar hebben ze ontzettend veel geld mee verdiend. Maar ondertussen was de vraag bij de achterban: ja, maar, okay, wat is dit voor guerrilla? Ja, het zijn meer misdadigers, dus een hele authentieke boerenbeweging. De jaren met idealen. Dat echt, ja idealen, ja. landhervorming, weet je, sociale. Colombia was natuurlijk ook een elitestaat. Mensen op de op straat hadden gewoon niks te zeggen. Nou, waar je Teken nog iets bij kon voorstellen, waarvan ja. je kon denken dat, ja. dat dat we dat hier wel mooi vonden. Hè? Ja. Nou, ja. ja, die had ook natuurlijk veel steun hier. En uh, de laatste twintig jaar zijn die gewoon totaal een criminele bende geworden die alleen maar uh, bezig was met zichzelf te verrijken en uh, en te overleven in de vorm van uh, drugshandel en ontvoeringen. Mm -hmm. Waar wordt er dan over onderhandeld eigenlijk? Ja. Nou ja, een uh, ontwapening natuurlijk, dat is ja. belangrijk. En hun terugkeer in de, in de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van een politieke partij. Oh, precies, ja. ze moeten gewoon opeens uh, salon veeg ja, worden. Ja, dat is hun ambitie ook. Uh, laten we dan, als we die met de wapens kunnen, laten we het dan gewoon in de politiek doen. Maar ja, verder ook uh, de slachtoffers, waarheidsvinding. Hè, wat er eigenlijk precies gebeurt. Wie heeft wat gedaan in het verleden? Uh, maar aan de kant van de vark heb je natuurlijk toch nog wel, uh, hoewel ze de afgelopen twintig jaar bijna niks meer aan gedaan hebben, de sociale agenda. Hè? Gaan we hier ook nog landhervorming doen? Hoe zit het eigenlijk met de democratie hier? Nou, dat zijn een aantal eisen die op tafel liggen waar de regering ook wel iets mee zal moeten. Ja, maar heeft de vark dan nog een, een, een behoorlijke sociale achterban? Nou, inmiddels toch niet meer echt. Veel nou, steun behoorlijk de is de zwaar overdreven. Ja. Er is nog wel wat uh, op het platteland, met name. En ook in de stad onder studenten. Nou ja, het, uh, en veel kinderen begreep ik, hè? Nou, dat zijn geen mensen die de vark steunen, die worden erbij getrokken als ja. kindsoldaten. Ja, er zijn, uh, inderdaad, dat is ook een van de kwalijke zaken die er de afgelopen ja, het is decennia erbij gekomen is: kindsoldaten. Uh, maar goed, je vroeg de achterban. Ja. Uh, er zijn nog mensen die de vark steunen. Het is ontegenzeggelijk. Uh, met name aan de linkerkant, uiteraard, van uh, het spectrum en dan ja, activisten. Uh, en dan en zijn hebben ze hebben dus wel iets veel. in te brengen bij die, bij die onderhandelingen. Nee, ze niet. staan wel voor een. Ja. Nou, Goed, die staan een beetje is... aan de zijlijn. Uh, ja. ook, er zijn al eerder vredesbeprekingen geweest. Twaalf jaar geleden die zijn helemaal valikant mislukt. Onder andere doordat iedereen maar aan tafel zette en iedereen had zijn eigen agenda, vakbonden, uh, linkse, uh, andere linkse partijen, uh, sociale bewegingen. Iedereen deed mee. De pers stond ernaast te filmen. En dat was één grote openbare gelegenheid. Waardoor eigenlijk niet echt. Ja, uh, tot de kern gekomen kon worden en die zijn op veiligheid mislukt. Uh, dat gaat nu niet gebeuren. Het gaat nu achter gesloten deuren, de regering en de FARC. Ze laten wel enige invloed toe van uh, sociale bewegingen en dat soort zaken... maar zo min mogelijk om het niet die fouten te herhalen van twaalf jaar geleden. Hoe moet u dat dan gaan volgen, eigenlijk? Stel voordat je werkelijk afreist naar Cuba en dan? Nou, ja, uh, dat lijkt heel moeilijk. Tegelijkertijd heeft de FARC nu al laten zien dat zij uh, eigenlijk lak hebben aan die gesloten deuren. Dus ook ze zitten al op Cuba nu. Ze zijn, of nou ik zeg, nu zijn ze aan het reizen richting Oslo. Maar ze hebben de afgelopen weken behoorlijk uh, veel losgelaten tegen de pers... waar de regering behoorlijk van baalt. Dus het zal waarschijnlijk punt 1 worden op de agenda komende, uh, komende maandag. Uh, Radio gaan we dit... stilte. Nou ja, precies. En ja. Daar, daar hebben ze op dit moment uh, niet zo heel veel bo grote boodschappen aan. Dus uh, nou ja, als ik dan eens naar Cuba zou gaan... dan verwacht ik eigenlijk toch wel achter de schermen nog mensen te kunnen spreken. En de Nederlandse invalshoek komt Tanja Nijmeijer eindelijk thuis? Ja, nou, ik heb in het verleden wel verhalen gehoord in dit tand van... oké, okay, als ze gaan onderhandelen, dan zal Tanja ergens wel uh, op... Ergens verschijnen, als, al was het maar als het verstaal, vertaalste. Want zij is toch een van de mensen die daar ja, veel talen spreekt. En daar hebben ze ook. Ze schijnt ook redelijk goed opgeklommen te zijn in de internationale commissie van de VARC. Uh, maar ik heb haar tot nu toe nog niet gezien, ook haar naam niet gezien. Ze zit ook niet aan de onderhandelingstafel, heb ik begrepen. Dus, uh, maar ja, misschien horen we nog van haar. Ja, spannend. Wat zal die vrede voor Colombia's betekenen als die er echt komt? Ja, nou ja, uh, ze willen binnen een jaar klaar zijn. Uh, dan begint het echte werk natuurlijk. Hoe ga je dat implementeren? Ja, we hebben in Amerika gezien dat het nog behoorlijke problemen kan opleveren... nadat de vrede getekend is. Precies, de problemen zijn daarmee nog niet de wereld uit, maar het zal wel een mooie stap zijn. Een begin. We spraken met Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman... over de mogelijke vrede die in aantocht is tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Straks, na het nieuws van tien uur, zijn we bij u terug met Golden Earring in Amerika. Wat daar allemaal gebeurd is en ook vooral niet gebeurd is... Dan komen we te spreken over een expositie rond de Schilder Jan van Eyck. We gaan het hebben over 20 jaar radioprogramma OVT. Morgen is dat. Wordt dat uitgebreid. Arie Storm is de chef boeken. En wij zijn er gewoon dadelijk naar tienen. Tot zo. Samen thuis, samen Dros.